De Turkse premier Erdogan had het Westen eerder beschuldigd... van het negeren van het geweld in Egypte. Nederland heeft de samenwerking met de Egyptische regering opgeschort. Dat zei minister Timmermans in het tv-programma Nieuwsuur. En noemde het bloedbad van woensdag schandalig. Timmermans zei te vrezen voor nieuw geweld de komende dag... na het vrijdaggebed.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 In Parijs is de omstreden Franse advocaat Jacques Vergès overleden. Hij verdedigde onder andere oorlogsmisdadiger Klaus Barbie, de Venezolaanse terroriste Ramirez Sanchez en de Servische oud-president Milosevic. Het leverde hem de bijnaam advocaat van de duivel op. Eind jaren 50 verdedigde Vergé een Algerijnse vrouw... die ter dood was veroordeeld voor een aanslag... tijdens de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd. Hij wist haar vrij te krijgen en trouwde daarna met haar. In de jaren 70 was Verget acht jaar spoorloos. Mogelijk woonde hij toen bij de Rode Khmer in Cambodja. In 2008 verdedigde hij nog een Rode Khmer-leider. Jacques Verget is 88 jaar geworden.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 Hartelijk zomer en hartelijk vakantie. Ja, voor heel veel mensen is het uh, bijna voorbij. Maar voor de meeste mensen is het nog echt zomervakantie. Dus uh, iedereen ligt nu toch echt helemaal voor pampers. Alleen jij en ik zijn wakker. Dus bel even met een vraag en uh, ook nog met een antwoord. Ja, dan komen we er dus samen wel uit vannacht. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen met welke vraag dan ook... Want er is toch altijd wel iemand die luistert, die verstand van zaken heeft. En die belt dan ook naar 0800 1121 en zo kunnen we vragen beantwoorden. Mailen kan ook, nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. De Facebookpagina kan ik je extra aanbevelen vannacht. Want daar valt namelijk gewoon een prijs in de wacht te slepen. Dat is uh, facebook.com slash nachtzuster. Twitteren kan via het nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma. En die is te vinden op www. Omroepmax.nl/slash nachtzuster en dan links even de chat aanklikken. Allemaal manieren om de wachtkamer van de nachtzuster te bereiken, maar de makkelijkste is nog steeds 0800 1121. Ze legt koele handen ik ben even onderzoekend aan. Zelf bij het drinken van wat water. Als ah, het er blijft nog even bij me staan. Nacht, vermoed Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, Ik brand van binnen. Nacht, Doe iets aan mijn Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht haal ik de morgen? Nacht zuster, doe iets aan de bijen. Ik lig hier te beven en... Te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 Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen. Nachtzuster, haal ik de morgen. Nachtzuster, <middels> wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, hoe uh, nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, ik de morgen? Nachtzuster, Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. ik brand van binnen. Nacht zuster, ik doe iets aan de pijn. Nacht sister. wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, haal ik de morgen? Nacht zuster, doe iets van de pijn. Oh, Nacht zuster, oh, Nacht Iets van de pijn.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 Nachtzuster van Doe Maar was dat. Ze helpt me met het drinken van wat water. wordt hier op de chat al vertaald. Met Ze helpt me met, wat drinken van wat, met het drinken van wat wijn. Nou Daar help ik graag bij hoor. Ja, als dat kan, zo via de radio 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen. Met al je vragen en zo dadelijk ook je antwoorden. Rijnie, goedenacht. Rijnie. Hallo. Uh, nacht. Ik heb een vraag. Ik heb verschillende koopbeers... Ja. zwerden en ik weet niet hoe ik ze moet reinigen. Oh, dat is lastig hè met zwerde. Ja. Oh, dat is zo vervelend en ja, ik vind dat echt een probleem, maar ik dacht, oh, misschien weet iemand uh, de oplossing. Maar je moet ze natuurlijk gewoon naar de stomerij brengen. Ja, dat, dat kan dat kan altijd. Ja. Dat begrijp ik. Ja. Maar als het nog niet echt aan de stomerij toe is, maar zo even een keer tussendoor, hoe kun je het reinigen? Ja. ja. en wat wordt er zoal vies aan jouw colberts? Vooral uh, onderaan uh, aan de mouwen en de kraag. Ja. Wat grappig nou, en, dat je. Ja, en eigenlijk worden ze helemaal dan een beetje smoeslag. Dus ja, oh, ja, logisch als ze heel vies zijn, deze wegbrengt. Maar als het een klein beetje is, dan wil ik heel graag weten wat ik <laughs> daar zelf aan kan doen. Hoeveel uh, zwerdekolbertjes heb je? Nou, ik heb er toevallig vier. Vier? Oh ja, ja. Maar als je ja, iets prettig vindt... Ja. Nou ja, nee. Als je iets prettig vindt om te dragen, dan moet je daar vooral bij houden, denk ik altijd. Oké. Okay. Ja, okay. ja. ja, ja. Maar ik snap het probleem, want inderdaad, hoe maak je ze schoon? Nou ja, ik, ja. We, van huisvrouw dingen heb ik helemaal geen verstand. Dus ik zeg gewoon maar weer 0800 1121. Het moet lukken, Rennie, vannacht. Nou, ik hoop het. Dankjewel, hè. Alvast bedankt. Oké, okay, doeg. Sjaak, Sjaak Redijk. Goedenavond. Ja, goedenavond. Hallo. Nacht. Nou, zeg het eens. Ik heb een vraag. Ja. Daar zit ik eigenlijk al een, een tijdje aan te denken. Ja. Uh, wat is het hoogste getal dat je zegt van plus één bestaat niet meer? Oh. Je hebt, uh, zeg maar honderd, duizend, honderdduizend, een miljoen, twee miljoen, drie miljoen, miljard, een, een, een biljart. En ja, wat is er dan plus één dat je dan zegt van ja, dat weten we niet meer, dat, dat, dat is er niet meer? Ja, nou niet plus één, denk ik. Want je komt er altijd nog op. Als je, oh, er is zo'n heel mooi woord, inderdaad, dat ik laatst voor het eerst hoorde. Triljard, maar dan nog weer door. Ja, maar en, de Amerikanen die tellen ook weer anders, hè? Ja, precies. Nee, we, en we moeten dan in het Nederlands aanhouden. Ja, maar, ik ben een Nederlandse jongen, dus... Uh, ja, is dit, is verstandig. Nee, dit is verstandig. Ja. Nee, maar dan krijg je, stel nou dat, dat is niet zo, maar stel dat een triljard het hoogst is, dan heb je ook altijd nog een uh, triljard en dan 9.900.099999999. Ja, nou 99. ja, maar het is, ja. is niet meer uit te spreken natuurlijk. Ja, maar op een gegeven moment na al die 9999'tjes, dan, dan zit er inderdaad een, een grens aan, toch? Ja, ja, ja. Wat een goede vraag. maar ja. Wat is nou eigenlijk, ja, dat je zegt van nou, tot, tot hier spreken we het uit. Ja. En tot daar weten we het niet meer. Nee, tot hier en niet verder. Ja, tot hier en niet verder, ja. Ja, dat is een goede vraag. Ja. Nou ja, die ga ik gewoon, uh, ga ik gewoon stellen aan zeg maar het ontelbare luisterpubliek. Ja, dat lijkt me ook... Uh, ja, 0800 -1 -1 -1. Waar ga je naartoe, Sjaak? Ik ben uh, onderweg, uh, ja, ik zit in Limburg nou. Oh ja. Wij doen uh, snel rijden en dan. Nou uh, oh ja, ik ben bezig met mijn werk nou. Wat ben je aan het doen dan, Jaak? In Limburg. Oh, ben je ook geladen? Ja. ja, heb ik ook, ja. Oh jee. Nou, gaan we raad wat hij rijdt spelen meteen al? Ja, doe maar, doe maar. Ja, het programma is net begonnen, maar ja, waarom niet? Ja. Raad wat hij rijdt om elf minuten over twee. Je mag alleen ja-nee zeggen. Ja, ik ken het hele programma, dus. Uh, oh, ik van weet het begin het. Tot, weet het het tot het eind? Oké. Okay. Ja. Goed. Sjaak, um, jij rijdt met je vrachtwagen in Limburg... en je bent geladen met uh, een lading. Kun je het eten? Nee. Oh. Um, komt er een moment dat je het wel kan eten? Nee. Oh. Um, is het van hout? Nee. Is het van plastic? Uh, ook. Is het ook van ijzer? Ook. Oké, okay, ijzer en plastic. Um, van nog meer materialen? Uh, nou, dat is wel het hoofdgedeelte, te Voornamelijk maar. ijzer en plastic. Zijn ja. het, uh, zijn het uh, uh, hoe heet dat, is het tuingereedschap? Nee. Is het gereedschap? Zit erbij. Er zit gereedschap bij. Zijn, ja. uh, zijn, er, zijn het machines? Zit er ook bij. Ja, zijn het machines, gereedschap en andere apparatuur? Andere materialen, zeg maar. Apparatuur is het dan niet. Oh, nee, en andere voorwerpen. Ja. Kan ik eindeloos doorraden of zeg je van nou, met, met uh, machines en uh, gereedschap ben je als wel het grootste nou, deel van dus de lading? Ik in een heel klein beetje. Niet, niet echt. Oh, Er is maar, nog maar, meer. Ja, er zit nog meer in. Oké. Okay. Uh, en het is. Uh, even kijken, want gaat het allemaal naar dezelfde winkel? Naar dezelfde soort winkels, ja. Oh, uh, dus het, is, het, uh, is het gewoon witgoed? Nee. Oh, is het... Uh, even kijken hoor. M machines en... Um, en uh... Ja, niet machines. Dan moet je niet op blind staren. Nee, en, niet blind staren op en, de machines. Nee, nee, nee, nee. nee. Nou ja, gewoon uh, bouwmarktspullen. Nee, ook niet. Oh, oh. Uh, maar dit... Nee, niet. Laat ik het zo zeggen. Eigenlijk helemaal niet. Ja, er zit wel wat in, hè? Oh ja, computers. Maar bouwmarkt zit je fout. Nee, ook niet. Oh. Uh, heb jij het thuis zelf? Uh, niet thuis. Meer, ja, Als ik het nou ga zeggen, dan weet je het. Uh, ja. Niet thuis wel voor de deur, zeg maar. Oh, zijn het auto's? Die automaterialen, ja. Automaterialen. Nou. ja, wow. ja, ja, ja. ja uh, Mooi. Goed ja. Ja. Maar... geraaien, wel snel, hè? Ja, hè? Nou, ik vond het nog best lang duur, eigenlijk. Nou, er zit wel een systeem in, denk ik, hè? Ja, er zit... inmiddels ben ik er wel zeg maar, steeds handiger in. Maar zo af en toe ja. loop ik dan toch nog dood. Maar... Um, uh, wat bedoelde je dan met gereedschap? Want heb je automaterialen en gereedschap? En gereedschap en uitlaat uh, en uh, ja, alles wat, wat er in de auto zit dat, dat, dat, dat vervoeren wij zeggen. Oh ja, nee, daar zit wat in. Nou, ja. uh, ik ben blij dat ik het weer heb uitgevonden en nu ga ik voor jou dan in ruil daarvoor op zoek naar het allerhoogste getal dat er bestaat. Ja, dat is goed. Oké, okay, nou, rij okay. voorzichtig, hè? hou je ja, veilig. Ja, dankjewel hè. Dag hè? Okay. doei, doei, doei. 0800-1121, John uit Den Haag, Goede nacht. Hoi. Volgens mij gaan die chauffeurs echt best gekke dingen halen voor jou. Om jou te dat is niet kan rijden. Oh ja, want eigenlijk <laughs> hebben ze gewoon allemaal bloembollen aan boord. Ja, maar dat raad ik natuurlijk meteen. Ja, daar zit wat in. Uh, mijn, uh, mijn vraag is over waspoeder. Is het uh, zo dat de duurste ook de beste is? Want als we waspoeder halen, dan staat toch een partijassortiment van goedkoop tot duur. Ik kan uh, geen keuze meer maken af en toe. Oh ja, maar ik heb me ooit wijs laten maken dat het allemaal hetzelfde waspoeder is. Je is ook altijd een goede keuze dan de goedkoopste te nemen. Ja, zou ik, zou ik doen. Maar ik heb toevallig de afgelopen week de allergoedkoopste afwasblokjes gedaan. Ik, ik kan je vertellen, het is geen succes. Oh, nou, je gebruikt je gebruikt onder dus maar. Nee? nee. Het oh. gaat die waspoeien, die zijn zo duur ook, sommige dingen. Ja, dat, dat is, je moet het wel in de uitverkoop kopen. Maar dat vind ik altijd zo raar om dingen alleen maar in de uitverkoop te kopen. Want dan komt het nooit in de uitverkoop als iedereen het alleen maar in de uitverkoop koopt. <laughs> Denk ik altijd. Maar ja, goed, zo dat zal het ook wel de niet de werken. Als je het verkocht wordt het ja, weer duurder. Ja. Nou, um, ja, de, de, de, is, is, is de duurste waspoeder ook de beste waspoeder? Ja, dan moeten we merken gaan noemen als ik mensen vraag om... Uh... Nou ja, die SLP is al voldoende, weet je vaak wel. Oh, dat is ook wel waar. Dus jij wil graag weten wat het beste... En wat vind je het belangrijkste aan waspoeder? Ja, dat het schoon was, maar moet het ook lekker ruiken en... Um... Ja, nou, ja, dat is een Ja, dat is voor mij het belangrijkste. Ja, schoon vind ik ook redelijk belangrijk. En moet je dan ook nog uh, van de wasverzachter? Ja, ook. Ook ja, wasverzachter. Dus ik heb ook al met, met de klootzakken waar we vroeger voor gebeld Over die handdoeken, dat sommige gewoon hard daaruit komen. Ja. en heel zacht. Nee, is ook zo. Het, is, het, pro het probleem is nog niet opgelost. Nou, dan nemen we de wasverzachter meteen nog even mee. <laughs> ja, prima. Ja. Ja. Oké, okay, dankjewel, John. Oké. Okay. Doei. Was voorzichtig. Doei. Ja. Henk van de Veen, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ik ben een beetje verbaasd over die vraag over het waspoeder. Ik dacht dat het bijna niet meer verkocht werd. Waspoeder, hè? Ja. ja ik doe alles met vloeibaar. Ja, maar volgens mij scheert hij een beetje alle poeier over één kam. Maakt het hem oh. niet zoveel uit of het nou vloeibaar is? Nou, ik of raad hem doen. aan om een eigen winkelmerk te kopen, dan zit je altijd goed. Ja? Ja. Gewoon het eigen merk. Ja, eigen winkelmerk bijvoorbeeld, ik oh. noem meerdere namen even. Dan ja. krijg je geen problemen, maar van de Jumbo of van de Albert Heijn of van C1000, die wagen daar hun naam namelijk niet aan. Oh, wat Snap slim. Je? Ja. Dus dat is geen rotzooi. En dat zal ook wel niet het allerbeste zijn, maar ik denk dat de onderlinge verschillen niet zo groot zijn. Oké. Okay. Nou, over de getallen Ja. Um, ja, die meneer had het over het triljoen plus één. Ja. Maar ik ga er nog eens een beetje in verder. Als je uh, dat tot de macht verheft... Uh -oh. een, een triljoen tot de macht 2 of een triljoen tot de macht 3... een triljoen tot de macht 4 en nou komt hij een triljoen tot de macht een triljoen. oh ja, dat is heel dan veel, kom je gigantisch hè? gigantisch hoog. En we ja. weten wat het hoogste getal is, dat bestaat helemaal niet. Nee, maar hij bedoelt natuurlijk gewoon dat triljoen. Wat komt er na een triljoen? Een triljoen plus 1... Ja, en wat komt er dan na een triljoen met allemaal negens erachter? Een oh, wil dit zo? Ja. Nou, een triljoen, dus een miljoen of een biljoen of nog een triljoen. Maar is oh. het, er is toch nog een, Ik hoorde laatst voor het eerst, hoorde ik, ik ik verzin het nu omdat ik het niet meer terug kan halen, maar hoorde ik een milanioen of zo. Dat ik dacht, oh wat een mooi woord, bestaat dat? Dat heb ik nog nooit van gehoord. Oh, maar jij zegt een, een triljoen is eigenlijk... Uh... Nee, ik zeg eigenlijk het hoogste getal is eigenlijk oneindig. De beperking van getallen, dat is bedacht door ons mensen. Ja, maar wat, tot tot hoe ver hebben we bedacht? Tot een triljoen, voor zover ik weet. En als je nog hoger wilt, dan verhef je het tot een macht een triljoen. Ja. Dus dan als kan, je er gewoon, een... kan er gewoon een rekenmachientje niet meer aan. Nee. Dus dan heb je toch gigantisch veel nullen. Triljoen tot de macht triljoen. Het probleem voor ons is vaak dat wij het niet kunnen bevatten, die enorme getallen, maar die bestaan wel. Maar ik, heb toch, ik, heb toch nog, ik ben nou toch benieuwd. M mij kun je alles wijsmaken, dus misschien bestaat dat gewoon helemaal ah, niet. Er is vast nog iemand die daar meer verstand van heeft dan ik. Ja, nee. Die nog, nog een eentje voorbij de triljoen. Of die er nog ik wacht is. trouwens met spanning op die vraag over die suède jasjes. Want ik heb ook geen ding. Heb je ook een suède jasje met vlekken, ja? Nee, nee, ik heb, het, nee, nee, ik heb een suède jasje, daar ben, heb ik geërfd. Daar ben ik heel zuinig op. Ja. Ik ben als het dood dat er een vlekje in komt. het hangt dus bijna altijd in de kast. Ik ben benieuwd hoe je daar die vlekjes uit moet halen. Ah, nou ja, als we toch bezig zijn. Ik vraag het gewoon nog een keer. Hoe reinig je een zwerde kolbertje? 0800 800 1121 Dank je wel, Henk. Ja. Goeienacht. Jan Paul, daar was je alweer. Hé, hey, goedenavond, Astrid. Heb je de smaak te pakken? Of denk je van, nou ja, zolang ik het vakantie de... is... Ik heb de smaak zeker te pakken. <laughs> en ik heb ook een antwoord op de uh, getallenvraag. Oh. Je hebt namelijk ook seksstiljoen. Kijk, het zou zomaar kunnen dat ik dat een, onthouden heb. Een kwantiljoen. Oh. Een kwadriljaard. Een wat? Een kwadriljaard? Ja. Prachtig. Kun je ze nog één keer doen? Want ik moet ze even opschrijven voor mezelf. triljoen. Ja. Kwantiljoen. Ja. En kwadriljaard. En is een kwadriljaard dan het hoogst? Nee, dat is sextiljoen. Oh, jammer. Die vind ik dan het minst mooie eigenlijk. Maar die kan ik wel het best onthouden, denk ik, zomaar. Ja. ja. Oké, okay. staat genoteerd. Ik, ja. Ik heb ja. zelf ook een vraag. En dat ja. is: uh, wat zijn tips tegen inbrekers die je niet vaak hoort? Want je hebt wel die van, uh, van die standaard dingen. Ja. Dus uh, niet de container bij, uh, bij je huis in de buurt. Maar, um, maar op de een of andere manier staat daar op internet gewoon heel weinig over. <laughs> ja, omdat als je ze neerzet, dan denken inbrekers. Oh, dus zo houden ze ons tegen. Ja, maar ik ben nou wel benieuwd of er nog tips zijn. Want op de een of andere manier ben ik daar heel erg ja, spastisch over. Voor, voor inbrekers, ja? Ja. Maar je woont toch nog... Hoe oud was je, dertien? Dertien. En je woont toch nog bij je ouders? Ja, maar er wordt wel gewoon... Er is een keer aan het hek hier gemorreld en aan de deuren. En bij de buren is al een keer ingebroken, dus... Oh, oh echt? Ja, en het is gewoon een hele normale wijk, dus het is, uh, ja... Maar, maar, maar nou, wat verschrikkelijk, maar ook echt uh, huis leeggehaald? Uh, bij de overburen, ja. Yo, oh wat verschrikkelijk. Ja, dat lijkt me echt heel erg naar. Nee, maar ik, laatst zei iemand inderdaad tegen mij van... ja, ik vind het zo stom, zegt ze, dat de buren een ladder in de tuin hebben liggen. En toen dacht ik, ja, dat het, eigenlijk is dat heel logisch. Maar ik had er zelf ook nog nooit aan gedacht. Dus ergens moet je inderdaad voor het gemak misschien zo'n lijstje hebben. Ja, je hebt wel van die lijstjes van, ja, je moet niet uh, de bak moet je verstoppen. Je moet geen stopcontacten open en bloot hebben. Maar er staan gewoon eigenlijk geen, geen, geen dingen die je nou eigenlijk niet verwacht. Waarom mag je geen stopcontacten open en bloot hebben dan? Dan kunnen ze hun uh, eigen apparatuur opladen. <lacht> ik zie nu en... echt zo'n inbreker voor me... die zijn telefoon gaat zitten opladen aan de stopcontact dat aan de buitenmuur zit. En ik heb laatst ook nog een hele mooie ge gehoord... Ja. Want je mag een inbreker niet neerslaan, maar wat je wel kan doen is een gatzaag in een honkbalknuppel, en een ringetje aanmaken en er een sleutelhanger aan doen. En dan heb je een sleutelhanger als honkbalknuppel en dan sla je hem dus niet neer met een honkbalknuppel. Oh. Dan, kun je dus, dan kun je zeggen, ja ik sloeg, hem, ik sloeg hem met mijn sleutelring houden. Ja, en dat mag dus. En dat moet je niet doen hoor. Nee, maar ik heb nee. hem een hele slimme. Ja, nou, ik heb, ik heb hem genoteerd voor de zekerheid. Ik denk niet dat ik, hem, uh, dat ik hem ook daadwerkelijk toe ga passen. Tips tegen inbrekers. Ik ga op zoek, Jan-Paul. Ik ga luisteren. Goed zo. Goedennacht nog. Fijne uitzending. Hetzelfde. Oh, dit zong mijn vader vroeger altijd. Die heette namelijk Gerrit. Ik ben Gerrit. Hey, ik ben Gerrit. Als de rapen, ben een boef, in de ogen te braven. Maar wat moet je nou, als je niks hebt? In deze wereld, waar je steeds wordt genept. Bij ons thuis was vroeger geen brood op de plank. Moeder kon dat niet betalen, mijn vader ging dood. Ja, dat kwam door de drank. Ik liep door de straten te dwalen. De bakker die keek niet, die piekten naar brood. En heb dat mijn moeder gegeven. Het was wel gestolen, maar het smaakte ons goed: zo zijn we in leven gebleven. Braver. Maar wat moet je nou, als je niks hebt In deze wereld, waar je steeds wordt genet Zo groeide ik op jou, voor en voor het stelen, dat kon ik niet laten. Ik heb in mijn leven al heel wat gejat. En ik zit nooit zonder ducaten. Ik ben nu beroemd en berucht in het land. Een brandkast, die kan je me geven. Ik begon met een broodje, nu zit ik gerampt. En zo blijft het de rest van mijn leven. Oh. in deze wereld, waar je steeds wordt genetisch, ja? Ik precies Gerrit Dekseil volgens mij, maar dat doe ik even uit mijn hoofd. Ik ben Gerrit dus. 0800 1121. Dat is uh, nog steeds het nummer dat je kunt gebruiken voor vragen of antwoorden. Rennie wil graag weten hoe ze haar zwerde colbertjes het beste kan reinigen. En eigenlijk wil Henk van der Veen dat ook weten, dus als je toch bezig bent. Sjaak Redijk die vraagt dus naar het allerhoogste bestaande getal. En ja, ik zit ongeveer nu te neigen naar een sextiljoen, maar kom vooral met uh, meerdere suggesties. John uit Den Haag wil weten of het duurste waspoeder ook het beste waspoeder is. En Jan Paul, die ik net aan de lijn had van 13 jaar, wil graag tips tegen inbrekers. En dan niet de meest voor de hand liggende, maar ja, als je toch bezig bent, mag je die ook best noemen. 0800-1121. Ria, goeienacht. Hallo Ria. Ria. Nee. Hallo met wie? Hallo? Hallo, spreek ik met Sjoerd? Nee. Oh, met wie dan? Met uh, Marcello. Ik ben een keer bij jou in de uitzending. Hey, Marcello, ja. hoe is het met ik jou? Ik heb geen lukt te pakken, want als ik jouw nummer draaide, dan uh, beste dit, dan kreeg ik zo'n stem te horen dat ik had, dit gewoon in gesprek was en ik het opnieuw moest proberen. En toen heb ik toch een lange hand gekregen dan drie uur lang dat nummer draaien. Ah, dus gossi Marcello, toch? En dat heb ik wekenlang geprobeerd. Op de redactie zei je: Ach ja, je wordt nog teruggeteld. En dat duurde dan uren. Ja. Maar um, ik heb nog wat bijzonders te vertellen. Ja. Want um, nou, morgen is het dan een trieste dag voor de koninklijke familie. Natuurlijk, hè. Ja, ja. Maar um, Utrecht, uh, de stad waar ik dan woon, die heeft iets bijzonders gedaan. Um, die hebben een um, aria opgenomen van mij van Bach. Ach. En dat hebben ze hebben, bij een prachtig park. met uh, Rosarium is dat opgenomen. Ja. En mevrouw heeft het op YouTube gezet, heeft ze gezegd. Oh, kijk eens. Dus als we op YouTube googelen of en, op YouTube googlen... op youtube YouTube op Marcello, uh, dan... Uh... En, en uh, Friso, ja. en nou de show. Dus het zo. Zij heeft me ook het dvd'tje vandaag uh, door de bus gedaan. Ja. En uh, dat um, ga ik hier opsturen. Oh, altijd goed. Moet je altijd doen. Ja, want ik zit maar iedere week het op 40 te checken of je er al in staat, Marcello. Ik zing nog. Uh, ik ben heel erg vooruit gegaan uh, met zingen. Ja. En, um, maar dat was mijn vraag en nu even niet. Oh. Ik heb namelijk een, een specifieke vraag. Nou, kom maar door, Marcello. Heeft, die heeft ja. met bouwkunst te maken. Ja. Um, dat mag nog beleven. Ja. Um, nou, het is zo. Uh, ik heb een huis en daar uh, staat, uh, staat nogal vol en zo. En dan heb je die programma's van hoe schoon is je huis, hè? Ja. En uh, een kennis van mij gaat altijd zeggen, ik ga je dan een keertje voor opgeven. Is het zo uh, erg? Dan, nou, dat niet, maar oh. het is al vol en zo. Maar ik kan natuurlijk geen dingen wegdoen. Mijn de moeder van mijn moeder, ja. mijn grootmoeder, mijn opa, die had dat ook. En die kon ook niets wegdoen. Als ik dan een keer de tantes in Friesland ging, dan uh, uh, was de helft weggedaan. Maar oh. um, ja. ik woon in een historisch pand en dan nou had ik iets ontdekt. Ja. <laughs> ik dacht, um, ik ben wel eens in, bij die landhuizen geweest, uh, zo langs de vecht. Ja. En dan zag je in de tuin een galerij. Het was aan het huis gebouwd. Ja. Dat had zo'n eigenaresse tegen me gezegd bij zo'n buitenverblijf. En ik heb ook een grote tuin. Dus dacht ik dacht, als ik nou in die tuin uh, aan mijn slaapkamer een galerij laat bouwen... Dan kan ik uh, daar al mijn spullen krijgen en doe ik nogal wat weg. Maar dan is het probleem opgelost. Ja. Yeah. Um, nou, maar nou is dat een huurhuis. En nou is mijn vraag dus. Je hebt dan uh, denk ik, ja, mensen, dat lukt je toch niet. Want wie gaat het betalen? Maar een mens mag wel een dakkapel bouwen en dat soort dingen. Dat ik wel altijd in die krant van de gemeente. Hè? Maar als ik nou um, naar bouw- en woontoezicht dan ga. Ja. Yeah. En naar de woningbouwvereniging. Maar ja, het moet dan wel in dezelfde stijl het pand gebouwd worden. Nee, maar wacht even uh, hoor, Marcello, want ik, ik begrijp het. Je wil gewoon een soort van... Nou, eigenlijk wil je een soort etage het liefste aan je, aan je huis bouwen. Nee, het is niet een etage. Ik woon op de begaande grond. Maar ik dacht een soort... Uh, ik heb dus een enorme tuin. En als dan uh, in die tuin aan, aan, aan de zijkant... ik woon op een hoek, een, een galerij gebouwd wordt... Mm -hmm. waardoor ik um, dus gewoon uh, uh, daardoor meer ruimte krijgen waar ja. ik het piano neer kan zetten en zo. aan. Maar nou komt mijn vraag. Ja, Dan, dan moet ik natuurlijk... Uh, waar moet ik dan naartoe? Een bouw- en woningtoezicht? Want het is een huurhuis. En van wie moet ik toestemming hebben? Uh, uh, los van het geld. Ik wou net zeggen, en, dat en, lijkt me niet los en, van het en, geld. Volgens mij is de basisvraag wie gaat dat betalen? Nou... Um, en dat, Iemand zegt, dat is nog probleem 2, maar het eerste oh. probleem is dat de toestemming hebben van degene van wie het duurt... en ja. van, dat zei iemand dus tegen mij, dan wil ik weten wat het waar is, en van de gemeentebouw en woningtoezicht. Want die is dus eigenlijk de baas van of zoiets wel mag, zeg maar. Nou, als je dat voor elkaar hebt, ja. en, uh, uh, uh, dan kun je uh, naar, naar een geldschieter gaan. Of je oh. iemand, en ik, ik ken wel rijke mensen, maar het gaat er alleen maar om... Als ik dat voor elkaar krijg, dan woon ik in een paleis natuurlijk. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Maar hoe doe je het zoiets? En dat is mijn vraag eigenlijk. Oké, okay, nou... Dat is een Want, uh, eigenlijk vraag. meestal is het bij eigenaren zo dat die dat zelf onderin kunnen regelen. Hmm. Maar als je natuurlijk in een in een huurhuis woont, dan uh, het was begrepen van mijn moeder vroeger dat als je een, die hadden een stukje grond voor een garage en dan moesten ze iets ruilen met iemand anders uit dezelfde gemeente om dat stukje grond dan te krijgen, dat ze dus een klein, oh. kleine parkeerplaats ervoor komt. Ja, maar je krijgen. moet ook altijd, als je eruit gaat, moet je het terugbrengen in de oorspronkelijke staat. Ja, maar ik word hier natuurlijk uitgedragen. Hè. Als ik tachtig ben, dan ben ik dood, denk ik. Nou, ja, en dan, dan, dan lossen ze dan het zelf maar op, wou je zeggen. Iets. Ja. ja, maar okay. een, ik weet dus één ding. Ja. Dat de overburen van mijn ouders... en daar was gras, ja. en dan wilden ze dus... Een, een garage maken van, van een werkkamer. En toen hebben ze dus op voor dat stukje steen... waar de auto overheen moest rijden, waar het garage was. Dat wilde de gemeente niet doen. Maar dan moest de moeder van die, van, die, van die vrouw moest dan een stukje afstaan van haar veldje. Ja. En dan mochten zij dat stukje grond hebben. Zo ja, moeilijk ja. was het, maar ze hebben het wel van elkaar gezegd. Het heeft al tien jaar geduurd. Goed. Ja, lang Koort, denk... kort. Je wil graag weten of er een galerij aangebouwd mag worden aan je huurhuis. Bij wie je daarvoor moet zijn om daar toestemming voor te voor te krijgen. Ja, zo'n boombank. Dus ja. ja, dat hoeven we niet meer te herhalen. te herhalen. Dankjewel, Marcello. Ik zeg ja. 0801121. Dat moet vast iemand weten. Ik wens je een goede nacht en een sterkte morgen. Ah, 0801121. Sjoerd. Goedemorgen, alsjeblieft. Hallo, dag Sjoerd. Goedemorgen. Alles goed met, uh, met de vrachtwagen? Ja, ja, ja, ja. Oh, gelukkig. En ik heb uh, in het geruchte circuit gehoord dat er. Nieuwe auto's aankomen. Dus... Gelukkig maar, maar jij krijgt nooit meer dat oude kring mee. Want uh... Nou ja, ik weet niet, ik, ik rij nu nog in de oude kring, maar geruchtencircuit zei dat er nieuwe auto's aankomen. Oh ja. Ja, dan krijg je, dan krijg je natuurlijk uh, geen spookstoring, dan krijg je de bekende kinderziektes. Ja. Nieuwe auto's met ja, ja, ja. mechanische sporing, uh, elektrische storing. Nou ja, dat Maatvormen... is aan jou wel besteed, die uitdaging. Ja. Ja, daarom. Uh, maar vooralsnog uh, rij ik nog. dus. Uh... Gelukkig, dat is een goed teken. Hey, ik heb een vraag, maar die vraag is eigenlijk van mijn zoontje. Oh. oh. Hey, uh, ik zit altijd met mijn zoontje s'avonds uh, Caesarstra te kijken. Ja. En uh, ah, hij is gewoon een grote fan van Pino. Ja. En Pino is in Nederland blauw. Zo'n blauwe vogel. Dus ik zat laatst met hem op internet te kijken naar Amerika en daar is die Pino in één keer geel. Ja. ja. Dus ik kijk in Duitsland en daar is geel. Ik oh. kijk in, uh, waar was het, Brazilië en ik krijg het geel. Overal is het ding geel behalve in Nederland, is hij in één keer blauw. Dat is gek, hè? Dus ik vroeg me af, hoe kan dat? Want alles gaat via Amerika, wat deze gaat betreft. Uh, als je iets moet veranderen, dan moet het allemaal via de Jim Henson uh, Factory gaan. Oh. Hoe kan het nou dat wij in één keer een blauwe Pino hebben en de rest van de wereld een, ge een gele Pino? Dat is raar. Dat wil zou jouw zoontje graag weten. Ja, nou, dat begrijp ik. Hoe heet je zoontje? Wiebe. Wiebe? Wiebe, ja. Wiebe? Wiebe? Ja. Hoe kom je daar nou aan? Ja, uh, we zaten op internet te kijken. Uh, ja, uh, ik heet Sjoerd, mijn vrouw heet Annemieke, ik heet Goma van achternaam. Alles is... Uh, ik ben wel op het top tukken, maar alle qua namen zijn we allemaal Fries bij ons in de familie. Dus, uh... Ja, dus jij dacht Wiebe? Ja, Wiebe en mijn dochter heet Jitske. Is ah, die... hoe oud is Wiebe? Maar Wiebe is vijf en Jitske die wordt over twee weken vier. Ah... En we zitten uh, s avonds altijd met z'n drieën zitten we op de banken, uh, z'n te kijken. Dus. ja en dan, toen zat je opeens met Pino. Maar nou zeg je net, ik heb ook even naar de Braziliaanse uh, Pino gekeken. Maar waar ja, heb jij naar de Braziliaanse... Ja? Op, internet. op internet. Oh, je hebt even rondgepino'd. Ik heb gewoon Pino opgetocht, uh, of uh, Pino, of uh, Big Bird heet dat geloof ik. Ja. Ja, dan kan ik allemaal uh, hits. En dan denk ik, nou, kijk, hier is die geel, daar is die geel, daar is die geel. Dus mijn bieber zat bij een school, die vroeg aan mij, maar waar is die dan blauw? Dus ja. ja, bij ons. Ja, waar meer? Nee, nergens meer, Hij, hier is die blauw. Nou, ja, hoe kan dat? Ja. 0800-1121. Ik ga het uitzoeken, short. Het zou mijn hoofdste basis, iemand weet waarom, maar goed. Nee, maar iemand weet dit, want ik ken het verhaal... en ik heb het ooit gehoord, maar ik onthoud nooit wat. Dus, Maar iemand weet dit. Oh, oké. Okay. Uh, ze... uh, ja. Over die inbrekers? Ja. Ik, uh, ja, ik ben opgegroeid in en Daar zijn ook heel veel inbrekers. Uh, met die gaatjes, boorders en zo... En die mensen die gaan uit van de drie L'en. Dat is lawaai, licht en lang werk. Dus je moet uh, iets van een alarm wat een lawaai maakt. Je moet een lamp. En je moet zorgen dat ze zo lang mogelijk bezig zijn om je huis binnen te komen. Oh ja. Want hoe langer het duurt, hoe nerveuser ze worden. En hoe, hoe eerder ze weg zijn, zeg maar. Oh ja. De drie L'en. Ik denk dat uh, Jan-Paul dat uh, noteert op dit moment. Ik hoop het. Laat hem, laat hem maar lekker rustig gaan slapen. Ja, dat, nou ja, na de uitzending. Want anders kelderen de luistercijfers. Ja, oké, dat ja, is vakantietijd, hè? Je. Ja, dankjewel. Hé, hey, bedankt hè? Oké, okay, dag Sjoerd. Ah. Hoi, Mieke. Hoi, met Mieke. Dag Mieke. Dag. En ik weet denk ik het antwoord op het wassen van het jasje. Oh, mooi. En dat doe je gewoon met shampoo. Oh? Maar doe je dan shampoo in de wasmachine of doe je het met de hand met shampoo? Shampoo in de wasmachine. Ja. En dan zet je de wasmachine op de wolwas. Ja. En dan laat je hem gewoon draaien. En als hij dan klaar is, dan haal je het jasje eruit. En dan doe je hem heel even kort in de droogtrommel. Ja. En dan haal je hem eruit en dan blijft hij zacht en dan laat je hem op een hangertje verder drogen. Maar dat kan echt met zwerden? Kan dat? Ja, want het is dus huid van een dier. Ja, ja. En ons hoofd was wij ook. Ja, met shampoo. Ja, dus je kunt het ja. zelfs dan met shampoo doen en dan nog een beetje uh, anti Na na Dat zou je kunnen. Ja. Maar... Nee, het is me aangeraden door de Somerij, omdat ik daar regelmatig suair jasjes kon brengen. Ja. En toen zei die mevrouw, dat kun je gewoon heel makkelijk zelf doen. Wat sympathiek. Het is onverstandig, ja. maar sympathiek. Ja, inderdaad. Ja. Nou, Vanuit die tijd doe ik dat ook. En dat ja. gaat nooit mis, hè? Want we moeten het wel zeker weten voordat uh, nee, René nee, er... Nee, uh... nee, gaat niet mis... Uh... Oh. Dus uh, ja, wat dat betreft, ziet die mevrouw van de stomerij mij niet meer. Nee, maar ja, goed, je gaat natuurlijk nu wel met al je andere spullen naartoe omdat je denkt, ach, ze gaf zulk goed advies. Ja, wat nodig is, is nodig. Is ook maar zo, ja. voor de rest, Siver uh, uh, en vooral in de kraag of zo... daar wil nog wel eens zo'n uh, spekrandje komen of iets. Een spekrandje? Ja, dat <laughs> kleurt altijd in, in, in, de, in de kraag. Oh. Toch? Nou, ja, ik weet het niet. Ik heb geen zwerde jasjes. Maar ik, ik hoorde inderdaad Rennie daarover klagen. Dus, nou, shampoo. dankjewel Mieke. Shampoo, ja, dat is gewoon ja. de enige manier. Want dat, is, ja, dat werkt bij een mens uit. En dat werkt ook bij een dier uit. Ik heb het genoteerd. dankjewel. Oké, okay, succes. Dankje, je. Goeienacht. Jo. Hoi. Bye. Harm. Ja, hallo. Hallo. Ik uh, dacht dat ik een antwoord wist op die... Uh... Uh, 60 miljoen. Ja. Als je uh, de macht Pi erop loslaat, dan is er geen getal groter. Als je de wat op loslaat? De macht Pi. Oh ja, natuurlijk. Dan is er niks groter. Maar de, uh, als je iets tot de macht Pi of iets tot de macht 100, dan is iets tot de macht 100 toch. Ja, ik durf het bijna niet te nee, zeggen. Pi, Pi is onmeetbaar. Oh ja, want het houdt natuurlijk nooit op. Nee. Dus, maar ja, dan krijg je een getal met een komma. Nou, ja. <laughs> dat is zo, ver, zo gigantisch groot als het niet is uit te spreken. Oh, oké. Okay. Ja, de, maar de getallen van pi achter de komma, die gaan gewoon altijd maar door. Ik ben ja, ja, blij dat, dat ik het. wiskunde heb geschrapt uit mijn pakket. Want dat... Maar als je dat getal tot de macht pi dan uh, Groter is die niet. Oh. Nou, ik heb het opgeschreven, Harm. Dank je wel. Oké. Okay. Dag. Avond, Doei. Ik zeg ik heb het opgeschreven, maar ik was nog bezig. Tot de macht. Pie. 0801121, Andreas. Goedenavond, Astrid. Goedenavond, Andrea. De beeldschone Astrid. Oh, ben ik dat? Ja, ik ja. zeg dat altijd omdat je, dat je er niet tegen kan. Echt? Ja, want tweede oh. keer zei je... Is die daar ook? Oh ja, nee, het is, meer, het is niet dat ik er niet tegen kan, maar ik behoed je er een beetje voor dat andere luisteraars denken: oh, ja, dat is een slijmbal. Oh, okay. Maar ja, dat denken ze nu toch al. Oké. Okay. Had je ook een vraag? Ja, ik had een vraag. Even tussendoor voordat ik vergeet. Gaat het programma met vakantie of gaat het iedere donderdagnacht door? Zeg maar? Gaat het programma met vakantie? Wat het, hoe kan nou een programma met vakantie gaan? Nou, kom, kom met tijd, hè. De vakantie, ten eerste is de vakantie in Midden-Nederland nu al voorbij. Ja. En ten tweede, wat doen we dan? Vier uur stilte uitzenden, dat kan toch niet? Nee, oké. Okay. Maar ik dacht, misschien komt er iemand anders doen voor een paar weken of zo. Nee, wel nee, joh. Nee, nee. Oké. Okay. Mag nee. ik nu naar de echte vraag gaan? Ja, kom maar naar de echte vraag. Oké. Okay. Uh, er is een Nederlandse artiest. Een Nederlandse artiest, ja. Die, die eet René Karst. Ja. En die heeft een prachtige nummer. Ja, verschillende. Maar eentje vooral uh, heel erg mooi. Die heet Super Gave tijd. Ik heb het aan mijn vriendin laten luisteren, die vond het ook heel erg goed, maar die zei, het is al een oude nummer, een oude melodietje zeg maar, en hij heeft zijn eigen tekst erop gezet. Uh -huh. Nou, volgens mij is er niets ervan waar, dat is alles nieuw en het is uh, zijn eigen werken, zowel qua muziek als qua tekst. Ja. En ik wil graag weten wie de gelijk heeft van de twee. Ja, dat begrijp ik. Is dat René Karst van Erika Karst, van het duo Karst, van zeg maar... Of weet je dat allemaal niet? Nee, dat is geen duo. Hij zingt alleen. Hij heet René Karst, K-A-R-S-T. Ja. En dat is helemaal niet van een duo. En het liedje eten, super gave tijd. Maar is hij niet ooit van een duo geweest? Want ik, de, Dat weet, niet. ik weet ook niet waarom ik de opeens enorme paratenkennis over René Karst heb. Hij heeft ook een keer een hitje gehad. Ehm... Um... Nou, ik ga wel even zoeken. En als iemand het weet, René Karst, super gave tijd. Of dat een cover is of een eigen origineel. Ja, 0800 1121. Ik ga op zoek, Andrea, op Speurtocht. Ja? Ik, dank, ik dank je, vriendelijk. Oké, okay, doei. Doei, doei. Doeg. Mark? Ja, goedemorgen. Het officiële hoogst benoemde getal ja, ja, ja, is, een, ja, ja. Is, een, is een 1 met 6003 nullen eruit. Oh, wacht even, hoor. Dan moet ik, dat kan ik niet onthouden. Uh, een 1 met 6003 nullen. Nunnie, ja. ja. dat is een mililjard. En wat? Een mililjard? Een, een millilijard? Ja, m i l l i l j M-I-L-L. -l miljard. Oh, mil van. Uh... van Wauw. het is officieel waar? hoogst benoemde getal? Miljard. Waarom... miljard. Maar waarom noemen we dat dan niet een um, sprongjard of zo? Waarom lijkt het dan weer zo op een miljard? Ja, uh, uh, zo het, het is toch verwarrend? Het is inderdaad, het heeft met duizenden te maken. Oh ja. Dus, uh... Euh, daar, daar, daar, met, ze zijn aan het doortellen gegaan, want een miljoen heeft 6000 nullen. Wauw. Ah, oh en, ja, en dan Nederlands, komen we natuurlijk in één stap. In Nederland tellen we ook altijd van een jong jart, en in Amerika doen ze dat bijvoorbeeld niet. Dan hebben ze alleen maar jungen. Uh, ja, dat is dat een biljoen. Ja. Een biljoen in Amerika is een miljard in Nederland. Oh ja, ja dat vind Bijestar. ik ook altijd allemaal verwarrend. Maar ja. je hebt dus wel een miljard, maar je hebt miljard, miljard, maar je hebt dus niet een. Uh, uh, biljard. <laughs> oh, sorry, <laughs> dan moet ik om mezelf lachen. Ja, dat is nee, dat kan ik niet. Je hebt wel een biljard, maar dat heeft weer niks met geld te maken. Nee, inderdaad. Nee, okay. je komt. Uh, je, de 1 met 603, de 603. Ja. dat is dan weer een centuiljaart. Een Wauw. En dat zijn dan weer in de honderden. Oké, okay, en zo zijn er dus nog een heleboel. Maar ik ga hem onthouden hoor, de miljard. En de miljard. Oké, okay, dankjewel. Of alsjeblieft. Dag Mark. Veel plezier vanavond. Ja, dat gaat lukken, jij ook. Dank je. Dag. Hoi, hoi. Willem. Dag zuster Astrid. Dag broeder Willem. Met broeder Willem. Ja, zeg het eens. Uh, ik had een vraagje over het ruimtevaartstation ISS. Oh. De Want... moeten doen daar veel proefjes of zo, hè? en zo. Ja. dan vraag ik me af hoe wegen ze hun materialen af. Oh, ja. En hoe kan meneer Kuipers uh, zien hoe hij op gewicht blijft? Als hij daar een paar maanden... Hé, uh, op... hey, maar als je één ding, één ding over op gewicht blijven, weet ik dan wel. Je moet niet jezelf iedere dag wegen. Dus als hij een paar maanden er is, dan kan hij natuurlijk gewoon bij terugkomst wegen. Oké. Okay. Dat kan natuurlijk gewoon. Ja maar, het gaat om, ja, maar het gaat mij dus om... Ze doen ook veel proefjes en zo, en daarin, ja. En daarboven. Ja, en als het gewichtloos is, het hoe, hoe merk je... Ja. ja, ik denk, ze, ze hebben toch wel eens dingen die ze moeten afwegen. En dan denk ik van, ja, hoe doen ze dat? Nee, ik vind het een, een beetje. Ja. Oké. Okay. Ja, uh, maar ja, het ja. antwoord weet ik natuurlijk niet. Ja, zuster, wat doen we dan? Nou ja, gewoon oproepen. Ik zeg gewoon 0800 1121 want er is vast iemand die het wel weet. Oké, okay, nou gezellig. Ja, nou ja, gezellig moeten we nog maar afwachten natuurlijk. Exact. Zeg, wat vind jij Willem? Want als het over ruimtevaart gaat, dan wil ik altijd het allerliefste een van mijn lievelingsplaatjes draaien. Maar die heb ik natuurlijk al heel vaak gedraaid. Ja, dat klopt. Um, een beetje tom, hè? Die maar, maar denk je... Nee, niet beetje Tom. Die heb ik ook wel al best wel vaak gedraaid. Maar dat ik. Toch? Nee, de Ra Band en Clouds Across the Moon. Oké, okay, ik kan ook. Het is echt heel mooi, maar ik heb het al zo vaak ja. gedraaid... en dan, gaat, dan, dan krijg ik weer van, gaat hij niet alweer? Dat moet ik doen, mens. Ja, maar hij is zo mooi. Nou, zet hem op. Zal ik hem gewoon... Zal ik hem gewoon uh... Ja, gewoon op de Dan moet ik hem even opzoeken, hoor. Want ik heb hem altijd in mijn eigen okay. mapje staan, natuurlijk. Dus okay. uh, moet ik even kijken of ik hem hier zo tevoorschijn kan klikken. Zeg ik ondertussen nog een keer dat als je verstand hebt... van het ruimtevaartstation ISS... en je weet hoe ze daar de materialen voor de proefjes afwogen... Af Bogen, ja, dan, dan moet je even bellen naar 0800 1121. Kan niet, Willem? Helemaal geweldig. Oké, okay, dag. Ik ben een kanje. Doeg. Doeg. Zo mooi dit. Oh. Goedemiddag. Dit is de Interconnecticut Corridor. Kan ik helpen? Trying to reach Flight Commander P.R. Johnson's on Mars Flight 2247. Very well. Hold on, please. Yothra. Thank you, operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Out's across the Moon van de Ra Band was dat. Naar aanleiding van de vraag van Willem. Hoe men in het ruimtevaartstation ISS. de materialen voor de verschillende proefjes afwoog. En Andrea wil weten of de Nederlandse artiest René Karst. met zijn supergave tijd. een koffer heeft gemaakt of een origineel lied. Short, die wil heel graag weten. waarom we in Nederland een blauwe pino hebben. en in Amerika en Duitsland een gele pino. Marcello wil weten bij wie die moet zijn. om een hele galerij aan zijn huurhuis te laten aanbouwen, of dat zomaar mag. En uh, Jan-Paul is op zoek naar tips tegen inbrekers. John wil weten of het duurste waspoeder ook het beste is. En Rennie zoekt nog tips om haar zwerde cobertjes te reinigen. 0800 1121. Helen, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ik, hallo, ik heb een vraag. Nou, dat is mooi. Um, en die, maar die baard, dat baarde me zorgen. Ik oh. ben heel geschrokken vandaag. Ik weet dat asparteen, heet dat zelfs? Aspartaan? aspartaan. Yeah. Dat was een, een, een, ja. Ik had een klein jongetje, een klein zoontje nog, toen was het een klein jongetje. En ik had er toen chocola, dat was dan zaakvrij. want dat vond ik dan toch wat beter. Yeah. Ja. Ja. Yeah. Toen zei mijn pa van, oh dat moet je niet doen, want er zit aspartaan in. Ja. Yeah. Toen vertelde hij mij, dat heeft een biochemicus, ik denk je het verhaal klopt hoor, en zo heb ik het dan gekregen, biogemicus heeft het uitgevonden. En dat is later in de verfindustrie gebruikt als een fixeermiddel, als een bindmiddel. Hmm. Het zit nu nog steeds in deodorans. Het zit nu nog steeds in babyvoeding, in koekjes, in dierenvoer. Dus ook in onze melk komt terecht. En ik vraag me af eh, of dat in Nederland al verboden is. Alle luidproducten zitten het in. Ja, maar zo, maar je kan nou niet alle, zien, maar, van maar wel veel, ja. Ja. ja, als je die voedselketen bekijkt, want ik vraag me werkelijk af waarom krijgen zoveel mensen kanker, ja. waarom zoveel jonge kinderen, waarom zo extreem, zelfs de huisdieren. Dan denk je die hele voedingsindustrie, die deugt niet meer, de hele voedselketen, de tomaten ruiken niet meer. Ik heb het toen met jou over aardbeien gehad, die ik mm -hmm. zelf in de bakken mm -hmm. doe, omdat ik een allergische reactie kreeg op aardbeien. En dan kunnen we zeggen, nou, het klinkt allemaal heel fobisch. en Iedereen steekt zijn kop in de grond en zegt, nou, die ware wet zal we wat doen. Maar het is zo'n miljoenenbelang, het is zo'n groot belang geworden en de De ESEFA, meen ik dat net pa noemde, die heeft in 2008 in de OSA... heeft hij al fraude gepleegd door toe te staan dat het product gebruikt werd. Zo'n enorm belang heeft dat product als windmiddel. En als je nu dan deodorant hoort... Hè, van wit blijft wit en zwart blijft zwart... Uh, uw deodorant blijft de hele dag werken... dan denk ik, nou, flink wat aspertaan erin. Dat is een enorm fixeermiddel. Ja. Yeah. Maar het is gewoon ontzettend giftig voor de mens... als je dat in meerdere hoeveelheden... meerdere vormen binnenkrijgt. En als je daar al mee begint... Um, als baby vind ik dat wel een van die stoffen waarvan ik denk... van dat mag best eens kritisch, heel erg kritisch onderzocht worden. Want maar maar, de, maar... De, ik, begrijp, ik begrijp je punt, maar uh, wat is de vraag? De vraag is of iemand mij kan vertellen of er al onderzoeken naar zijn. Ja, dat is in een Nederland goede vraag. Of, ja. of het al dan niet verboden is of geboden gaat worden of daar meer nieuws van. Ja. In Amerika spelen die processen nog wel, maar die voedingsindustrie is zo... Uh, die Kijk, je eet, je eet een uh, vlees, daar zit al heel veel uh, uh, anti infectiemiddelen in. Als dan een beetje spartaan bij je zit en een beetje van dit en een beetje van dat. Ja, je weet toch dat kinderen allergie door melk krijgen? Ik dronk het als kind zonder de koe vandaan. Ja, maar ja, ik bedoel, dat jij het dronk wil natuurlijk niet zeggen... dat er toen geen kinderen waren die een, uh, een koemelkallergie hadden. Nee, nooit. Ik heb het nooit ja. gehoord in mijn jonge jaren. Net zo min als dat je bij kinderen kanker hoorde, dat kwam zeldzaam voor. Nou, dat, is, dat, is, dat is niet waar. Ik kan In mijn jeugd kan ik me nee. herinneren dat ik één kind heb uh, in mijn omgeving verloren Flora kanker. Ja, maar ik. Maar dat... weet ik voor wat. Maar het is extreem. En we zijn met z'n allen gewoon heel langzaam de dal ingegleden. Want een tomaat smaakt niet meer naar een tomaat. Een appel smaakt niet meer naar een appel. Nee, ik, ik begrijp wat je bedoelt, maar ik, ik ben dan zo naïef dat ik denk als er echt onderzoek, als er sluitend onderzoek naar gedaan is, dan wordt het gewoon verboden. Zo naïef ben ik, dat ik dat denk. Ja, dat is heel naïef. Zo was ik ook. Ja. Nou ja, misschien uh, is er iemand die meer ik kan ik vertellen je over onderzoek. Hebt, maar... ja, 0800 1121. Het... Ja. Dankjewel. Ik doe mijn best. Ja, bedankt voor je vraag. Ja. Dag. Dag. Bas, goeienacht. Goedenacht uh, Asrit. Hallo, zeg het eens. Hoi, uh, ik heb even uh, een vraag. Ik heb het even op papier gezet, anders uh, ik kan ik het niet uh, lezen. Uh, Lees even over... voor. Ja. Ja. Uh, het gaat inderdaad over belasting, maar ik heb postangst gehad. Ik maakte mijn post niet open. Nee. Dat is niet leuk. Nee. Daar ben ik overheen, maar mm -hmm. nu ben ik achtergekomen dat ik van 2009 nog bijna 900 euro terugkrijg van de belasting. Ja. Ik werk bij een WSW-bedrijf voor 16 uur per week. Bij wat voor bedrijf? Een... Een WSW-bedrijf, de oude sociale dienst. Ja, ja. Uh, nu word ik aangevuld de, door de gemeente. En uh, nu is mijn vraag, moet ik eerst die 900 euro opeten... voordat de gemeente mij weer aanvult? Of blijft de gemeente mij dat geld gewoon uh, storten? Zodat ik zit op sociaal minimum 860 euro in de maand. Ja. Moet ik dat bedrag eerst opeten die 900 euro voordat ik weer aangevuld word? Of mag ik dat bedrag gewoon houden? Ja, ja. Dus jij krijgt nog 900 euro terug van de belasting uit 2009. En je wil eigenlijk weten of dat een gevolgen heeft voor je inkomen nu. Juist. Ja. Of ik eerst uh, die 900 euro moet opeten. Want na het overlijden van mijn moeder heb ja. ik uh, bijna 3000 euro over moeten maken naar de gemeente. Omdat je maar uh, 5400 euro ex, uh, eigen geld mag hebben als uh, ja. uh, alleenstaande. Ja. En nu uh, is mijn vraag: uh, Is dat dezelfde regel? Moet ik eerst dat geld opeten of is dat een andere regel, belastinggeld? Ja. Nou ja, ik heb geen idee. Ik zeg nu, maar waarschijnlijk als je het terug moet krijgen van... Ja, ik weet het helemaal niet. Ik zeg uh, 0800 1121. Ik hoop alleen maar, Bas, dat ik je vraag nog een keer goed kan verwoorden zo dadelijk. Maar ik ga mijn uiterste best doen. Uh, zal ik u in de pauze even uh, rustig uh, verklaren aan je in de... Oh, de in de chat nieuws? nog eventjes. Uh... Nee hoor, nee, ja? nee, nee. Nee, ik red me wel. Het komt goed, ja. ja. Maar ik zou sowieso okay. je geld niet opeten. Nou, als je echt honger hebt. Ja, dan wil het wel. Oké, okay. ik ga mijn best doen, Bas. Dankjewel. je wel. moet je ook betalen. Goeienacht. Dankjewel, je Dag. Ja, vragen en ook antwoorden, waaronder dus een antwoord voor Bas... zijn van harte welkom. Allemaal via 0800-1121. En mocht het niet lukken, omdat het te druk is... een mailtje kan ook altijd. Nachtzuster, apenstaatje, omroepmax.nl. En zet dan wel even je telefoonnummer erbij. Dat kunnen we namelijk weer terugbellen. Ja, dat is altijd handig. Nachtzuster, een programma van Max.